Just melt against my skin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 Around the floor That game Old-fashioned way That makes me love Gezellig even mee met Charles Aznavour in The Old Fashioned Way. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 14 april. We vullen het laatste uurtje bij je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de comedy Opvliegers op Safari in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Anja Leermakers brengt Schilderijen Festival in Vlaardingen...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 time you've been blind to love, it's plain as the nose on your faces, it's here, it's now, open your eyes and see it, right here. You're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 Laat me als nieuw voelen. You make me feel brand new. Je hoorde Roberta Fleck uit 1991. En daarvoor Lament. And open your eyes to love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Op 30 april speelt de vriendinnencomedy... Opvliegers op safari in Schouwburg-Kunstmin in Dordrecht. Musical-actrice Joanna Tellesvoort is aan de lijn bij Terra Cox. Joanne, fijn dat je bij ons in de uitzending bent... Ja. Opvliegers op safari, het klinkt een beetje als een advies. Waar hebben we het precies over? Ja. Nee, het is niet een advies. Het is, uh, ja, het, het verhaal vertelt het, uh, de show vertelt het verhaal over vier vriendinnen... Ja. die een vakantie ondernemen. Eigenlijk gaat hun geschiedenis al een tijdje terug... want dit is Opvliegers 5. Ja. En we hebben al Opvliegers versie 1, 2, 3 en 4 gehad... En het zijn de beste vriendinnen die met elkaar op vakantie gaan en, uh, ja, van alles meemaken met elkaar. Maar die wel, uh, ja, heel gek zijn op elkaar. En uh, wat we uitstralen in de show is een vriendschap die, uh, ja, eigenlijk door alles heen staande blijft. En uh, ik neem aan, jij zegt uh, het is al de vierde of de vijfde editie, uh, ja. waar, uh, waardoor komt dat onderwerp zo naar voren? Wie heeft dat bedacht dat we daarover nou eens meer edities gaan maken? Nou, wat ik weet is dat uh, Rick Engelkes, um, die sprak volgens mij zijn zus dat het was, maar haal me ten goede. Rick Engelkes is de producent van Opvliegers, ja. Een aantal jaar geleden sprak hij zijn zus die zat in de overgang. En het intrigeerde hem ja, om te horen waar vrouwen allemaal doorheen gaan... En uh, toen is hij met Allard Blom gaan zitten, de schrijver van Opvliegers. Ja. En Allard en hij hebben dan uh, toen ja, de eerste versie van Opvliegers geschreven. En dat sloeg zo goed aan, zowel bij vrouwen als bij mannen. Er was zoveel herkenbaarheid, dat er toen steeds een vervolg uh, daarop volgde. Omdat ze toch merkten, en ik merk het zelf ook, dat vrouwen het aan de ene kant wel heel fijn vinden dat het taboe rond de overgang, dat dat er eindelijk eens een keer af is. Ja, zeker. En wat zijn nou de herkenbare punten? Waarin herkennen mensen zich nou vooral? Nou, ze herkennen hopelijk vooral zich allereerst in de vriendschap tussen de vier vrouwen. Ja. Maar ze herkennen ook eh, wat de overgang doet in relaties. Met de, tussen de man en de vrouw, waar de vrouw doorheen gaat. En waar mannen, hoe mannen daarop kunnen reageren. Ik wou het net zeggen, het... misschien ook al, waar mannen doorheen gaan. <laughs> waar mannen ook doorheen gaan, hè, met ons vrouwen. ja, maar misschien zelf ook. En vaak is het dan uh, een van de collega's die dan een dubbelrol speelt. Die speelt dan de man. Maar ik moet erbij zeggen, alles, het is musical comedy. Ja? Dus alles is wel... Met ja, toch wel een vleugje zelfspot en humor. Het verhaal, hè? Ja. de Rode Draad. Ik las ergens de Big Four op zoek naar de Big Five. Waar gaat ja. het verhaal precies over? Nou, het verhaal gaat over inderdaad dat de vier vriendinnen. Eén uh, uh, van de vriendinnen, dat is Loes, die heeft een prijs gewonnen van de postcode-loterij. En die mag met drie andere personen mag zij, uh, een trip maken naar Zuid-Afrika. En daar kiest ze natuurlijk haar beste vriendinnen vooruit. Komen er zeker. ook nog safaris, wijnproeverijen, uh, zwoele nachten zeker. in voor? Ja. <laughs> Vertel. Ja, het gaat in de show alle kanten op, inderdaad. Uh, je gaat inderdaad echt merken dat ze op safari zijn. Dus uh, ja, een paar van de big five, die komen wel langs. En zeker een wijnproeverij waarin ook weer van alles gebeurt. Hilarische momenten. En uh, ja, ik kan natuurlijk niet te veel Nee, te klappen. maar ik mis nog wel de zwoele nacht of de tropische nachten en de knappe Maar <laughs> Laten we eventjes de technische gegevens doornemen. Het is in de Schouwer Kunstmin in Dordrecht. Dat is op 30 april. Ja. Wij staan op 14 mei in Schiedam. Oh, wat leuk. Wil ik ook even noemen, ja. En op 30 mei staan we in Oude Luxor in Rotterdam. Zo, een heel tournee. Ja. Uh, als je daar informatie over wil hebben of kaarten wil bestellen, waar kan je terecht? Dan kan je naar repentertainment.nl en rap staat voor Rick Engelkes Producties. Ah. Maar als je typt uh, rapentertainment.nl... nou, en dan ga je naar uh, het blokje theater... en daar zie je opvliegers op safari. En daar zie je de hele speellijst waar we nog komen. We spelen nog tot en met half juni. Uh, en de laatste twee shows zijn in de Lamar in Amsterdam, half juni... En uh, ja, op de website kan je ook een aantal foto's zien. Ook van de wijnproeverij en een paar leuke filmpjes. Nou, en ik, dan uh, heb je een heel goed beeld uh, hoe het eruit ziet. Ik je zeg meteen doen. En ik wil je hartelijk bedanken voor deze geweldige tip. De vriendinnencomedy. Yes. Opvliegen ja. op Safari. Dank je wel. Ja.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 De ton bonheur, il n'attend plus que toi. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où na na na na na na na na moi je na na ne na na na na na na na na na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 love I price to pay listen to just push it love Love that's a land, a little bit further away. De jaren tachtig muziek was dat van Kokomo. A little bit further away hoorde je. En daarvoor Gerard Lenormand. Voici les clés. Zometeen. Wederom een miljoenen schenking voor Museum Prinsenhof Delft. Dat na Michel Legrand en Darcy Springfield samen in Sea and Sky. The sea. River. It's all a vast, unmeasured shore If you just think about it The waves are always flying The seabirds always crying Where time means nothing anymore If I could, I would take up the sea Join hands with the sky I melt with the shore Het klinkt als een lofzang op vakantie. Sea and Sky. Dusty Springfield was dat. Samen met het orkest van Michel Legrand. Ons volgende onderwerp. Museum Prinsenhof Delft is opnieuw verblijd met een uitzonderlijke particuliere schenking. Ditmaal een gift van 8 miljoen euro. Danielle de Jong vertelt aan Herman de Bruin waar het geld voor zal worden gebruikt. Danielle, welkom. Hallo. Uh, ja, ik denk dat jullie taart hebben gegeten. Uiteraard, uiteraard. En we ja. zijn elkaar ook even in de armen gevlogen. <laughs> jongen jongen, het is wel ja. een verrassing hè, zoiets. Want hoeveel hebben jullie nou weer elkaar? Het gaat om een bedrag. Het dat... gaat om een particuliere schenking van ja. 8 miljoen euro. Dat is dus heel veel geld. Het is ja. enorm veel ja. geld. En zeker omdat we natuurlijk een aantal jaar geleden ook al 10 miljoen euro van een andere familie, van familie Vlek, hebben ja. ontvangen. En dat zijn uitzonderlijke bedragen, los van elkaar. Maar als je ze gaat stapelen, dan is het fenomenaal... dat we dit uh, bij elkaar hebben weten te werven. Ja. En dat, uh, dat mensen zo... Dat, dat zegt iets over de, uh, hoe, hoeveel vertrouwen ze hebben in de plek... Uh, ja. en wat we daar aan het doen zijn. Ja, en de geschiedenis, voortzetten in die plek. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja, ja, ja het ja, echt ja. toekomstbestendig maken. En met deze prachtige schenking van 8 miljoen euro kunnen we ook de met glas overkapte zaal, wat uh, veel mensen in uh, Delft kennen... Mm -hmm. en de omgeving, uh, kunnen we helemaal ook toekomstbestendig uh, maken. Ja, hebben we het over de Van der Mandelenzaal, hè? Klopt, ja. Ja, ja. ja, dat is de buitenruimte geweest, maar inmiddels al heel lang overdekt door glas. Ja, ja sinds 1996 is het overkap met glas, waardoor die binnenplaat ook uh, in andere tijden gebruikt kan worden... Als een evenementenlocatie waar openingen en allerlei andere uh, dingen georganiseerd kunnen worden door het museum. Maar ook uh, internationale congressen georganiseerd kunnen ja. worden met externe partijen. Faciliteiten worden dus beter, want hij is natuurlijk al dicht en overdekt. Maar Dat er klopt. kan nog veel meer gebeuren dus. Nou, het is tweeledig. Dus we gaan enerzijds gaan we renoveren, dus we gaan de kap echt... Uh, ...weer toekomstbestendig maken. Uh, mm -hmm. Dus uh, er zijn inmiddels... Uh, is er, hè, de, de, ...het glas is heel zwaar op de constructie... ...dus we gaan ander uh, glas... Uh, ...we gaan verduurzamen... ...de akoestiek was altijd slecht in de zaal... ...dus we gaan de akoestiek verbeteren... ...maar ook de klimaatbeheersing gaan we verbeteren... Het was in de winters ijskoud en in de zomers bloedheet... Yeah. Uh, dus dat gaan we oplossen. En we, uh, ja, we gaan ook zorgen dat het toegankelijk wordt weer voor uh, mensen met een uh, fysieke beperking. Net zoals de rest van het museum. Daar waren een aantal uitgangspunten open, gastvrij, toegankelijk en duurzaam. En eigenlijk zijn die vier elementen ook van toepassing... ...op de met glas overkapte zaal. Dat, dat bedrag dat is dus expliciet voor die zaal bestemd. Ja. Uh, maar we komen nog iets tekort voor de verbouwing zelf, hè? Ja, klopt inderdaad. We zijn nog steeds uh, aan het werven voor de laatste 3,5 miljoen... ...voor ja. uh, de verbouwing en vernieuwing. Ja. Ja. ja, want het geld mag niet, het kan niet besteed worden voor de verbouwingen. Het is echt voor die zaal bestemd. Wij hebben samen met deze familie gekeken naar uh, de wensen van hen in combinatie met de wensen van het museum. Ja. En het is een uh, dusdanig bedrag dat je daar ook goed naar wil kijken. Uh, zij wilden graag bijdragen aan de culturele infrastructuur van het museum. Mm -hmm. En dan ga je gewoon heel goed zelf nadenken. Hè. Wat waren nou onze plannen? Wat zijn onze ambities? Waar past dit goed in? Uh, en zo zijn we tot uh, de glazen zaal eigenlijk gekomen. Wanneer zou die verbouwing klaar kunnen zijn? Er was een planning voor, hè? Ja, we gaan, uh, als het goed is, eind 27, begin 28 open. Met een nieuw museum en een nieuwe Van der Mandelenzaal. Uiteraard hou je uh, de familie op de hoogte. Ja. En bij de opening zijn ze vast en zeker aanwezig, denk ik. Maar dat duurt nog even. Dat hopen we zeker, ja. ja. Dank nogmaals voor het gesprek, Danielle de Jong, over het Delft en de miljoenenschenking die daar binnengekomen is.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 de regenboog onder de zon. Maar ik hoor ook een zacht geklaag. En ik ga slapen met een vraag. Luistert er iemand naar de stem van de polen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn van de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 Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Last Thursday night, I sat at my window and got a text from you saying you wanna end your life. You know that ain't right. When sooner or later the weight of a word will hit like a feather It's mad how easy you lie I know you know that ain't right And this is my love letter Cause I'd love you to get the fuck out of my life You've really done it this time But you'd love to keep me closer I saw my name on a poster Then I'm cutting my ties Hate that your blood is like mine 2am text, leave me crying in anger You're like TNT If I don't meet you yet I'll be and make it about you bow If I tell you about it I won't tell you about how 18 years Got me running for cover, do all my tears Look just like my mother's, but you'd make it about you If I tell you about it So, I won't tell you about it standing The fuck really done it this time. Mula Jones heet ze. Dit was haar nieuwste single Love Letter. En daarvoor alderliefste en luistert er niemand. Zometeen. Anja Leermaker springt schilderijenfestival in Vlaardingen. Dat na Michael Franks en Night Moves.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 The exact same dream. Just another technical romance on the screen. Two dreamers dreaming the exact same dream Just another technicolor romance song Meer relaxte muziek dan deze Night Moves van Michael Franks is er niet. En wij gaan naar ons volgende onderwerp. Tot half mei is het festival van schilderijen van kunstenares Anja Leermakers... te zien in Woonzorgcentrum Vaartland in Vlaardingen. Ze is bij Terra Cox. Welkom, Anja. Dankjewel. Anja, eh, ik begrijp dat het om een expositie gaat... in Woonzorgcentrum Vaartland in Vlaardingen... maar het heet een schilderijenfestival... En van waar die nam? Ja. Schilderijen, omdat ik zoveelzijdig uh, schilder. Uh, allerlei dingen. Ik vind allerlei dingen leuk om te doen. Uh, Een schilderijenfestival. Uh, heel kleurrijk, vind ik zelf. Ik ben ook kleurrijk. Ik hou van kleur. Uh, het schilderen, ja, dat, ja. Ik vind het mijn passie. En uh, het schilderijenfestival. Een festival gaat ook vaak verder. Ik ben in, in Frankeland begonnen... Bij de huisartsen in Noord verder gegaan en toen daar. En ik blijf de volgende expositie ook nog zo houden. En dan misschien wel wat anders, een andere naam ervoor. Festival klinkt ook een beetje, ja, je zei het al veelzijdig, kleurrijk, maar ook een beetje om iets te vieren. Ja, nou ja, dat vind ik met kleur. Wil je dat ook graag overbrengen? Ja, dat, uh, ja ik, vind het, uh, ik vind de. Kunst is gewoon leuk om over te brengen. En een hoop mensen zeggen ook van... ja, maar ik kan niet tekenen, ik kan niet schilderen. En dat kan ook best wel. Maar iedereen kan een poppetje of een huisje maken. En het hoeft niet altijd helemaal te lijken. Doet het bij mij wel. Ik ben echt een realistische schilderes. Ik heb ook wel wat andere kunstdingen hangen. Dat ik denk van, oké, okay, ja. Maar ik moet daar altijd wel zelf een beetje mijn gevoel bij hebben. Dat... Uh... Het is niet zomaar dat ik uit de vrije, vrije hand schilder. Hè? Want ik teken veel na. En dat doe ik vaak wel om door iets anders ook uh, erin te bewerken. Waar laat je je dan door inspireren als je iets natekent? Door uh, kaarten, foto's. Uh, hè, mensen die fotografie doen, is ook een kunst. Zie ik soms vaak hele mooie foto's. En dan denk ik, van, mag ik daar, uh, dat mag ik daar een schilderij van maken? Ja, dat mag. Neem ons dus mee naar die expositie. Je komt binnen en wat zie je dan allemaal? De eerste mijn kennismaking. Hè? Dan kan iemand lezen hoe ik er tot uh, toegekomen ben om dit te gaan doen. Uh, daarna volgt er een schilderij, wat best kleurrijk is, maar al heel oud. En ik had ooit een oma en die borduurde veel. En uh, dat is een patroon uit de Ariadne al van heel, heel veel jaar geleden. En ik vond dat schilderij altijd mooi. Dat heb ik dus nagedekend. een. Ja, broerpatroon natekenen. En, en daar ja, dat is een groot schilderij. En dan komt er weer een, een kleine schilderij met bloemen, met een uh, danseres wat ik met biester. En dat is een soort korotje wat een ja, soort aquarel lijkt. doe je alleen uh, Hangt er alleen schilderwerk of uh, staan er ook uh, dingen van keramiek? Ja, er staan in het kastje ook uh, dingen van keramiek. En dan wel, weliswaar niet zoveel verder. En ja, dat. Uh, ja, er staan wel een aantal dingen, maar die zijn best wel wat jaren geleden gemaakt in het hele begin. Ja. Wat zijn de afmetingen bijvoorbeeld van die schilderijen en wat zijn zo de prijzen? Want ja, je materialen ja. Ja. zijn natuurlijk best wel prijzig, je steekt er veel ja. tijd in. Ja. Uh, hoe ligt dat? De schilderijen zijn van echt van verschillende afmetingen. Ik heb schilderijen met lijst, zonder lijst, hè, wat gewoon op canvasdoek is gegaan. Uh, de prijs bepaal ik meestal een beetje. Ik denk van het moet leuk blijven. Er hangen echt schilderijen van noem maar uh, 25 euro tot aan 200 euro. Nou dat stelt gerust. Uh, nou ben jij vrij laat met die beelden de kunst begonnen. Hè, na je ja, pensionering. Ja. bekwam jij je nou nog verder? Leer je nog steeds? Want je hebt natuurlijk vroeger geen opleiding daarin gedaan. Nee, ja, ik leer eigenlijk bij EMA in Goehe in Vlaardingen. Daar uh, doe ik één keer in de week een les volgen van twee uur. Die, die zegt heel veel, maar ik doe eigenlijk heel veel uit mezelf. En ik lees veel erover. Uh, hey, je hebt er toen er zoveel bladen. Waar je toch wel je, ja, nou, je ideeën inspiratie uit kan halen. inspiratie ja, in ja. kan uit uithalen, ja Nou weet ik dat je een website hebt. Zullen we die even noemen? Want we kunnen al jouw werk ja, bekijken. Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn. Hoe heet die? www.lovelyartbyanja.nl ja, en dat festival, hè, dat schilderijenfestival waar we het hele tijd over hebben, ja. waar is dat precies en wanneer? Uh, het schilderijenfestival is op momenteel, momenteel in uh, Vaartland, in Vlaringen, op de Dilleburg Single 9, ja? op de begaande grond. En die is vrij toegankelijk. Eigenlijk, als je binnenkomt, gelijk rechtsom de hoek om, en dan staat er een pijl, want dat was even de ding, want hij gaat verder, een stukje verder, en dan gaat hij nog een keer rechts de hoek om. Een festival in, met een hoek erin. En, ja, festival okay. met een hoek erin. Oké, okay, en tot en met wanneer kunnen we daar terecht? Tot en met 13 mei. Nou, dankjewel, dat is wel een hele nuttige informatie. Ik wil je verder hartelijk bedanken, Anja, voor je toelichting op het Schilderijenfestival in Vlaardingen. Dankjewel. Niks te I'm And into... you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 Something Lisa Stansfield uit 2005 met Lay Your Hands On Me. En daarvoor Rick Astley en Cry For Help. En dat was de late avond van dinsdag 14 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd verdienen houdt onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Nick Kemen blijft nog even bij je. Fijne nacht. I'm gonna